Phenomenal now small, small, small, small, small, small, small, wash. small, wash, small, small, small, small, small, small, small,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 Ja, dus nee, het zijn we ook helemaal niks. We slaan hem ook gewoon over, toch? Nou ja, ze hebben nog 48,4 kilometer te gaan. Met, met een ja, het, dat we zeggen, peloton op ruime achterstand. Nog een, wat achtervolgers die er zitten. En één man op kop. En dat wat dat betreft... Maar goed, ze zijn er nog niet, want het is, het is in de Pyreneeën. Dus ze moeten nog even klimmen.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 Enige echte lokale zender, ZFM Zandvoort. Dankjewel Albert-Jan. En na de pitreport Report doen we de live versie van een uh, bepaalde plaat. En ik heb vandaag deze uitgekozen: De Band. Luister in Heuvel. Your head, you say. Your head. say <laughs> Upside your head, you say. Upside your head, The bigger the head, the bigger the bill. The bigger the, bill, the, bigger, the, the bigger the bill. You say Upside your head. Somebody's rolled of the bridge. the Beatles. Ja, bigger the Beatles. the Beatles. It's bigger the Beatles. It's the Beatles. It's bigger the Beatles. side bigger than the Beatles. It's bigger than the Beatles. It's bigger than the out. It's bigger the Beatles. It's the Beatles. the the Say what it happened. Do you think I don't believe that I want dance? Don't mean that I don't want to. Under the groove. Honk haunt to honk me. It honk to dunk me. A hundred didn't have fallen off the wall at all. I kicked him. <laughs> this is nursery fucking this evening. Oh, yeah, yeah. Could you break that down for me? Come on, Red. Check this groove out. Yo, Bob. Check it out. Can you drop it a little bit of everything at one time? Check this groove out, y'all. Hey, Kahoon, I can hear you kicking this evening. Stick it to me. Yes, sir, under the groove. How many of y'all came to party with your gabbed tonight? Let me ask you a question here.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 Yeah, yeah, yeah. yes, yes. They hit me with the one hand I don't believe you want to get up and dance. I don't believe you want to get up and dance. I don't believe you wanna up dance. you want to get up and dance. Gaan hem erin houden, het kippenvelmoment van de zaterdagmiddag. De live versie van een speciale plaats. Die behalve door mijzelf uitgekozen, de cabband NC Oeps Upside Your Head. meteen de dieren van de like week. You. Maar eerst deze. Of you, I realize that nothing is new.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 een half uur altijd van Zandvoort op zaterdag. Dan hoor je net even andere muziek, hè? Ja, nee. Raar is dat, Heel raar is dat. Heel raar. Maar jij hebt nou de aftrap gedaan van zo'n live registratie? Ja, we doen hem na de Reports. Elke week. Oké, nou maar jij hebt dus de aftrap gedaan, dus ik mag een week lang uitzoeken welke... Oh, dat wordt lastig. Ja, hij was wel heel goed, hè? De Cabbands. Live op Live concerten is wel zo mooi als het goed opgenomen zijn, dus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 Geld. Het is gewoon een kwestie van geld. Kijk, ze hebben Rooklyn in de ploeg. Nou, dat is een gedoodverde uh, uh, uh, uh, toerwinnaar. En dan hebben ze ook nog George Bennett, Grundal, uh, Nou, Dumoulin, Geesink. Nou, Koes, dat zijn de, de, de, de knechten, noem het zo. Maar. Van Aert zit er ook nog bij. En uh, als je ziet hoe ze ziet hoe ze rijden, ze hebben wel twee etappe-overwinningen uh, behaald.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 De Tour de France, die volg ik nu al vele jaren Met een transistor radiootje op het strand Met, de de band, ik de en Met die... Theo coma aan mijn oor, zo rolde ik de zomer door Radiotour klonk toen al door het hele land hoor de vrennen, hoor de Ja Jansson Nonton in Parijs, die pakte daar de eerste prijs het was genieten van de kneed en die kijper en van Jopie melk. De plof van Post niet te verslaan Hadden de gele trui weer aan En Theo komen zat weer achter op de motor de eind dat het te verslaan De Tour de France De tijd van mijn leven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 Als een onzoen in Parijs, die pakte daar de eerste prijs. Het was genieten van de kneed en die keiper en van jouw biese te melken. De ploffaf melk. was niet te verslaan, hadden de gele drijven weer aan. En de jonkomen zijn weer achter op de motor Doe jij dat met u verslaan? De to the France. De tijd voor mij. We'll